Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. TikTok wordt misschien verboden in de VS. De Amerikaanse Tweede Kamer stemt vandaag over een wetsvoorstel... waarin staat dat TikTok een andere eigenaar moet krijgen of anders verboden wordt is nu in handen van een groot Chinees techbedrijf. Die zijn er best van geschrokken zegt mijn collega Nando. TikTok ziet dit echt als een regelrecht verbod. Ze zijn ook flink de tegenaanval ingegaan. Dat zagen we vorige week en ook deze week opnieuw. Doordat ze push notificaties verstuurden naar hun 170 miljoen gebruikers in Amerika. En met de oproep bel je lokale politicus en zorg ervoor dat die tegen deze wet stemt. Maar het lijkt dat de wet aangenomen gaat worden. Betekent niet dat Amerikanen dan direct niet meer kunnen tiktokken. De kans is groter dat het bedrijf een rechtszaak gaat aanspannen. Het aantal kinderen dat wereldwijd sterft voordat ze vijf worden is nog nooit zo laag geweest. Het komt omdat de toegang tot gezondheidszorg verbeterd is. Vooral in Afrikaanse en Aziatische landen gaat het beter. Hoewel daar nog steeds veel kinderen sterven aan ziektes als malaria, diarree of een longontsteking, vertelt UNICEF. Dat komt omdat overheden veel meer investeren in gezondheidszorg. Dus overheden van landen zelf waar het plaatsvindt, maar ook uh, rijkere landen die ontwikkelingshulp geven en daarmee investeren in gezondheidszorg. In 2022 overleed iedere zes seconden ergens in de wereld een kind dat aan een ziekte die eigenlijk niet dodelijk is. Twintig jaar geleden was dat elke drie seconden. En een bekersprookje in Duitsland. FC Saarbrücken speelt op het derde niveau en staat daar negende, maar wist zich gisteravond wel te plaatsen voor de halve finales van de beker. Saarbrücken speelde tegen een ploeg uit de Duitse eredivisie. De winnende viel in de blessuretijd. De is zeer goed voor Kijper. Dat is precies. Hier zijn alle het. Mocht je Duits een beetje roestig zijn, ze zijn allemaal heel blij. En het weer nog. Vanochtend in het oosten nog wat spetters. Daarna wordt het overal droog. En vanmiddag zijn er opklaringen met zelfs wat zon. Vooral in het westen. Het wordt 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopend, de Nieuwe Meer. 6 km met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Uitgeest 4 kilometer met 10 minuten tijdverlies. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A10 de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenvelder 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinvoerbouw. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Goedemorgen luisteraars. Nou, daar moet ik natuurlijk eventjes mijn magic trompetje in starten luisteraars. Want anders dan hoort u niks. Hier hoor je die zaag beter. U hoort het allemaal. Uh, ik zaag de week door en ik doe dat niet alleen. Want wie komt me assisteren? Ja, ja, ja, ja. Wie is dat manneke? Wie is dat manneke? Ja, je kent die twee al. Ed en Willem Bever, die ken je wel. Ja, ja, ik word net gebeld door de politie. Ja. Uh, die vragen mij, heeft u misschien een meneer gezien uh, met een vatbaak? Fat, uh, een vatbaak? Een vet, vet, vetbaak. Een vette bek. Uh, ja, vet. De vette, vette... Ja, dat ja nee, die zie je niet. Nee, die zie je niet. Wat dus heb je nou weer uitgesproken met dat ding? Heb je weer te hard gereden? Eh, ik heb een wheelie gemaakt door de HEMA heen, dat mocht niet. Wat vind je trouwens van die? van? Hier, van hier? Serieus van hier? Ja, ik ben serieus. Ja, doe dan een keer serieus. Ik ben van. serieus. Wat vind je van die fatbikes? Ja, ja, wat vind je dan? Ik vind het een verschrikkelijke ding. Want? Omdat die... Uh, de fatbikes zijn niet gevaarlijk. Maar dus, uh, degene die erop zitten... Die jongens, het zijn vaak jongens, het zijn zelfs kinderen soms. En die letten daar niet zo op. Die vinden het niet zo erg als dat ding opgevoerd is. Want hoe harder, hoe mooier. Maar goed, weet je, de geschiedenis herhaalt zich. Vroeger hadden wij onze zundafs en onze krijtelers. Ja, nee, ik had een Sparta. Ja, een Sparta. Maar bij Sparta wilde het dan niet. Maar die andere twee kon je opvoeren. Nou, wat je zegt, klopt toch ook. Want zo'n JBL-blokje zat eronder. JLO. Uh, nee, J JBL. Wat ik me kan herinneren. Een andere Sparta is een JLO. Geloof me oh, JLO. Oh, J JLO. Nou, ik wist dat we met een J begonnen. Van uh, ja. ja, niet zo hard. Ja. Ja, ja, ja. Nee, J JLO betekent eigenlijk ja, langzaam opvoeren. Ja. Als je dat in één keer deed, dan brak hij. Dat was, ja. Maar, maar, maar uh, mijn uh, goede vriend in die tijd, uh, Dico Noordemeer heet hij, Zij was de enigste man in Nederland. is dus het serieus hoor. Ja. Die met een kunsthart uh, uh, al jaren rondloopt. Oh, uh, en, en, uh, ik heb een er gedeelte ervan, hè? Maar vroeger had hij natuurlijk geen kunst had Vroeger was hij nog jong en vitaal. En hij, ja. had, hij had een poeg. Oh. En verdomme, verdomme, ja. ik kan me er nog zo kwaad over maken. ging harder, hè? Ja, die ging veel harder. Ja, tuurlijk. Die ging zestig, man. Dat ja, dat is deswerkelijk. En de politie, de politie kon, kon hem niet bijhouden. Dat, dat, dat. Maar nou, dat, dat, had, dat, dat had ik dus met die fatbike in de HEMA vanmorgen. Ja, ja dat we, ik... Uh, we, ja. Maar ik was eigenlijk, als ik in de HEMA, ik was er, eerst langs de rookbos. Toen moest ik moet ook eten natuurlijk. Ja. En toen zocht ik in de HEMA de Roltrap. En ik denk, ga ik een keer met de Roltrap naar boven, die, met die fiets. Ja. Blijkt daar helemaal geen Roltrap te zijn. Hoe heb je dat is dat afgelopen? Zo nog nou ja, die mensen die er die boven woonden, zaten maar raar aan te kijken dat er in een keer een fiets in de kamer stond. <laughs> ja. Ja. Zeg, uh, uh, heb jij nou. Je zegt van nou, draai een stukje muziek. En uh, wat jij wil draaien, uh, doe maar. Hè? Oh, heb je iets van doe maar? Ja. Sinds een dag of twee pas hoor. Nee, dat is goed. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Quats als vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn uh <laughs> I'm Ze is van mij. Ze is van mij. Ze is van mij. Inhalig die gozer eigenlijk, hè? Inhalig, ze is van mij. Ze is hebberig, vind ik het. Ja, nee, nou ja maar, jij, j, j, ja, maar jij kent die dame niet, hè? Nee, die ken ik ook niet. Nee. Die, die hoef ik ook niet te kennen. Maar nee. ik vind sowieso, als je zo over een vrouw praat, van ze is van mij. Weet je wel? Echt dat, dacht nou, dat in de schuur is, komt er ook niet meer uit ook. Maar dat lag ik zeg, dat lag ook een, be lag ook een beetje aan die dame natuurlijk. Want die zijn gewoon van, uh, uh, wat wil je, op zijn Frans of plaatjes kijken? Dan leg je er gewoon een mee erbij. De, ja, zo'n hele nou, lijn, die dat lopen is, natuurlijk. Astrid, Astrid, Astrid Heig is dat. Astrid Heig, ja. Niet, ja, ja. Daar, daar heb ik met Ruud Jansen samen nog mee gewerkt met Astrid. Nee. Ja, maar uh, ze is wel eigenwijs hè. Ja, yes, Ik right. doe wat ik doe. Haal ja, haal ja, op, haal, ja. Werkelijk. En ik mocht ook niet vragen waarom hè. Nee, nee, nee, nee, ik zou zeggen. En dat zag ik nog wel. De Ruud Jansen pakte de portemonnee. Ja, en, en die zijn... legde er een meier erbij. Ja, precies. Ja. <laughs> Sorry hoor. Ja, ja, misschien is dat krom, maar ja. ja, maar ja, Ja, maar goed. Ja, ik vraag toch ook niet om jou, waarom jij het. Eh, en hier doet het. en je vetbike doet en niet bij je glazen wassen. Ja, precies. <laughs> ja, zo is het wel. Ja, maar goed. Hoe komen we daar nou op? Aan, ik maar? heb geen idee. Ik ja. ja. Nou ja, weet ik niet. Weet je trouwens, wat ik. Uh, in, zoals ik al zei, ik heb weekend en. Uh, en uh, ja, God. Uh, Weet je wat ik morgen ga doen? Nee, dat raad je nooit. Dat raad je nooit. Ja, nou, ja, ik ga je. Morgen ga ik naar een wellnesscenter. Ze dus zeggen, goh, wat moet je daar nou? Want je hebt al een appelhuidje van jezelf en zo. We, is dit wellness of niet dus? Wellness niet dus. Ja, een soort quiz is het, hè, denk ik. Ja, ja. Nee, maar ik ga, meen het Ja, in, ja, meen ik het. En waar? waar? Uh, in Amsterdam. In Amsterdam? In Amsterdam. Hebben ze daar ook wellnesscentra? Ja, ja heel Amsterdam is een wellnesscenter, toch? Ja, ja. Nee, ik ja. heb degene, jij, jij werkt in die buurt. Eigenlijk. Ja, nou, en dit wordt mijn, uh, mijn tweede ervaring daarin. En uh, ik ben al eerder in Hieren geweest, dus bij Harderwijkenstad. En uh, ja, dat is een beetje vreemd verhaal eigenlijk. Ik, uh, als ik daar binnen ben, dan, dan, loop ik, uh, dan loop ik er zonder bril van, dan heb je slaap natuurlijk. Maar als ik mijn bril niet op heb, ja, dan ben ik net Stevie Wonder, zeg maar. Daar zie ik niet zoveel. Stafke meer Kakel? Ja, bedoel ik. En uh, dan had je dus een uh, zo zeven kruidenbad. En als je er ook uitgaat, dan heb je ook Hoe echt weet je nou dat er zeven kruiden in zitten? Dat, dat stond, het in niet cent, nee, stond in de folder. Nee, stond in de folder. Maar dat ik... was op zich niet zo erg. Maar toen ik eruit kwam, ik had echt een theezakje. Ja. Oké. Okay. Ja, dat was heel vreemd. Maar uh, ik ging op een gegeven moment in zo'n warm bad zitten... en, en toen ja. hoorde ik op, een moment, op een gegeven moment hoorde ik onder mij hoorde ik dat ding pruttelen. Ja, ja. Ik dacht, wat is dat? Wat is dat? Ja. Ik hoorde van... Ja, ja, ja, ja. Ik dacht, wat raar, het ding verstopt of zo. Keek ik onder mij, ik had die dame echt niet gezien. Oh, nee, sorry. Ja. Nee, maar een theezakje? Een theezakje? Ja, werkelijk. Ja, werkelijk. Ja, werkelijk. En, en toen ben ik weggegaan en heb ik een shirt gekregen van... Uh, wat stond erop? Een thee theezakje dus heb om te trekken, hè? Ja, nee, dat klopt. Dat moet trekken. Dat moet trekken, ja. En ik heb ja. toen een t-shirt gekregen en er stond nog van... Honig, dat is pas soep. Zo jammer, hè? Ja, nou, dat nou. verhaal wilde ik even kwijt, ja. eigenlijk. Ja. Nou, leuk. Dan, ja. dan ga ik... Ja, Nederlands diamanten, roep ik erbij. Ja, maar hoe is het ja. met, met, met, met die zoete... Zoete Caroline, hoe is het ermee? Ja, dan ga ik, dan ga ik niet draaien. Nee, niet draaien. ja, dat ligt voor de hand, natuurlijk. Ja. Ik dacht, de kabinetsfilmatie heb... Uh, ja, sweet Caroline. ...heb je sweet, sweet, sweet, sweet Caroline, maar uh, nee... Ze, de, ze, ze voelt zich nu een gekraakte roosje. Ja, oké. Okay. Ah, oh, crackling rose, get on board. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. And, love don't you know...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 Set the world right Find us a dream That don't ask no questions. Ja, op op, op een, ja, ja. een gegeven moment houdt Nederlands Diamant gewoon zijn kop heen. En, en, en, en, en zet hij mij voor joker, want en, dan wil ik nog een plaatje opzoeken in, in de gouden rij. Ja, inderdaad. Dan heb hij me gewoon geen tijd Ja, nee, ja, nee ik, ken ik ken het. Het is net alsof je naar een uitzending van The Boys zit te luisteren. Het is, <laughs> ja. Heb van gehoord trouwens, The Boys are Back in Town? Nooit van gehoord. Oh, oh. Nee, oh. Nee. komen binnenkort met racehouders, heb ik gehoord. Oh? Ja, nee, dat zijn die oude klassiekers en The Boys are Back in Town en... Ze voelen ja. ons onze morgen die naam dit jaar weer gebruikt. Ja, jij is in zo'n ding gereden? In zo'n zo Maserati of in zo'n... Hoe heet zo'n ander ding ook weer? Ja, Mercedes of een... Uh... Nee, ik heb wel eens een, een sportwagen gezeten. En wat was dat dan? Een Kia. maar <laughs> wacht even, die heb je zelf ook. <laughs> Kia! Kia! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, we hebben hier een keer in de studio... Uh, uh, Hennie Ruker die uh, presenteerde veel sportprogramma. Ja. En dan hadden we uh, Michael bon, uh, Doublee? Nee. nee. <laughs> ook, ook, ook, ook. Nee, Molenberg. Uh, hier van een. Uh, ja, Molenberg. Uh, nee, van een Blekenmolen. Blekenmolen. Bleke ja, dat gaan we wel niet. Die hadden we hier te gast. En, ja. en uh, Die uh, vond het allemaal zo gezellig. Die nodigde ons drieën uit. Handy, uh, ik zei te gek. En nog iemand anders die in die uitzending aanwezig was. Ja. Om gratis uh, een paar rondjes te rijden met, uh, met drie verschillende auto's. Erg waar, hoor. En één uh, coureur die uh, ging ons voor, dus. En die, die moesten we volgen. Maar je reed zelf? Ja, je oh. mag, je mag, ja helm op, alles. Vast uh, uh, soorten en zo. Ja. En, uh, ja. Een huilende Max Verstappen langs de kant. Want die, ja, zag, die, die zat ja, bij tuurlijk. al hangen natuurlijk. En ja, dacht, ja, die gaan we die gaan verslaan, die gasten. Toen jankte die al. Ja. <laughs> ja. Nee, maar, maar uh, die man die reed ons dus voor. En die gaf precies aan van zo hard mag je een bocht nemen. En, okay. en, en uh, in die positie moet je de bocht nemen. Ja. Dus het gebeurde op een veilige manier. Maar op het rechte stuk, jongen. Mochten we de 200 zeggen? Maar. Ja. Nou, dat was echt wel. Maar je, eigenlijk is een auto merkje dat minder op de een of andere manier. Uh, ja. Kijk, als je je, je, je Kia. Als je, als, je, als je daar 200 in rijdt, dan uh, het smelt het de banden. Ja. <laughs> Ik heb één keer, in, één keer in een Kia gezend. Uh, 240, hè? Oh ja. Ja, dat was het type. <laughs> Kia 240. Ja. ja, en toen. Nou ja, dat was wel leuk om mee te maken. Ja. Ik, dus, uh, ik, ik kan even niet op, de, op die raceauto komen. Het was een Maserati. Een was Ferrari. Een, was een Mercedes. Nee, nee, nee. nee. nee. Een DAF. Nee? nee, iets met een C of zo. Corvette. Nee, ook niet. Nou. Ja, een cadeautje, dat weet ik er ook niet. We maken er een prijsvraag van. Ja, de prijsvraag! <laughs> Ja. ja, ja, die web <laughs> Ja, nee, maar, dat is, maar dat zijn leuke dingen. Dat, uh, en dan ja. spring ik wel wat de hak op de tak. Maar ja, met ja. een duif heb je er toch. Die springen onderhand van de hak op de tak natuurlijk, die duiven. Ja, dat is uh, zo. Uh, uh, ik ga even naar Rob de Nijs. Naar nou wie? Rob de Nijs. Ach. Hoe zou het met Rob gaan? Nou ja, die zie ik niet in een racewagen zitten Nee. Nee, maar ik bedoel, ja, die... die... Oh, qua gezondheid. Ja, ja. He, ja, ja, ik hoop het allerbeste voor die man. Ja, Hij uh... had een beetje verkeering met, met Bo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 Ik oh, Ik was zo blij dat jij er stond. Want jij, jij geloofde dat ik alles kon. Je zei niet maar zonder mij naar de toon. Liever zat ik met jou aan de grond. Sig but see Er zit een heel, heel verhaal achter dat liedje, heb ik nou voor jou begrepen. He? Ja, dat is een. Uh, de, maar dat is met alle liedjes van want Rob de Nijs. Ja. Uh, weet je wat het was? Hè? Dat nummer. Uh, ik zeg mezelf even iets aan, als hoor mijn eigen gezeur niet. Mm -hmm. uh, dat liedje van Het Werd Sober. Dat, uh, dat heeft ook een uh, speciale uh, belading. Want het is namelijk geschreven op Tweede Kerstdag. Ja, dat lijkt. Dat, dat, dat ligt voor de hand met zo'n Dat nummer. ligt voor de hand. Als je goed naar de tekst luistert. Ja, en we hebben een bellen. We hebben een bellen. Nou, daar gaan we genieten van. Uh, uh, nou ja, nog maar een stukje muziek. Ik ga nog even wat opzoeken. Ja, maar dan, dat, ja, maakt, dat ja. maakt helemaal niet uit. Zal ik. Zal nog, zal ik uh, uh, ja, dan moet ik niet nog wat vrolijk op de ijs draaien. Dan nemen we maar gewoon de Reconnaissance-singers. Met. Uh, I oh, say, de, say a little prayer. Oh, daar zing ik mee. Ja. hebben om die tekst in te studeren. Dat, dat, dat, dat. Nou, dat is wel het moeilijkste, want uh, allemaal tegelijk beginnen is nooit zo belangrijk, maar het eindigen, dat moet wel gelijk. En dat luistert, luistert nogal vrij nauw, heb ik gehoord. Ja, dat waren de recordersingers. Ik mag altijd, als ik dit hoor, dan denk ik altijd aan Radio Veronica, middengolf. God, er komt iemand te zagen. Ja. ja hoor, daar gaat mijn zadel. Ja, maar ik niet alleen, want het is uh, bijna uh, uh, half uh, tien. Ja, en dat betekent weer een stukje cabaret. En laat ik nou net gebeld worden door Hans Steven. En die heeft ook iets vragen. Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Eh, Amerika. Is natuurlijk. een enorm land. <Siegeluid> Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, uh, kleinere landen. <Siegeluid> ja, dan is een stuk groter man. <Siegeluid> en er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is: die kunnen daar ook allemaal wonen. In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen die in een bepaald land kan wonen, daar twee dingen zijn die ja. met elkaar te maken hebben <lacht> en dat kan je leuk vinden en dat kan je niet leuk vinden, dat maakt niet uit, het is zo. <lacht> je zou het uh, kunnen vergelijken met mijn of, ja, of eigenlijk met meerdere zagen dan en een garage ja kijk als je een grote garage hebt hè, heb je meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen <totstuk> snap je <totstuk> heb je daarentegen een kleine garage <totstuk> ja, ja dan is het aantal zagen waar je de kwijt kan beperkt <totstuk> Je zou natuurlijk die kleine garage tot een not toe vol kunnen stouwen met zagen, ja. Dat kan je doen, maar dat kan je auto niet meer kwijt. <lacht> en een garage stop wil om je auto kwijt te raken. En hier een heleboel zagen neer te leggen. <lacht> hey. Weet je wat het fijnst is? Zal ik eens zeggen wat het fijnst is? Weet je wat fijnst is, zal ik zeggen? Als het allebei kan. GELACH dat het allebei kan. ben je dus. En je zagen. GELACH en je auto kwijt kan. GELACH maar daar is mooi, hè? Kan je iets meer voorstellen of niet? Kan je iets meer niet? Moest doen. Moest je doen. Doe eens. Doe dan. Doe dan. Doe ik het nog één keer. Dus. Daar je dus. GELACH je zagen, maar dat is nog niet alles. <lacht> en je auto kwijt kan. Scheppend! Dat <lacht> is toch heerlijk, man? Plassen daar, we zagen liggen, en daar liggen, we zagen en daar liggen we een paar. En die auto die staat, god weet waar. <lacht> Niks daarvan, hup, de garage, meneer rotzooi, man. En dan vragen mensen: van, eh, Wat is de auto? Ja, in de garage. En dan zagen, Ja, ook. <lacht> ah, ja. <applaus> okay. Daar heb je dus een grote garage voor nodig, maar mensen, pas op, mensen zijn geen zagen hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten totaal anders in elkaar, mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer, mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken, nou, dan ga je al. Dan ga je al. Kan een zaag niet hè? een zaak kan niet koken, kan het niet, kan een zaag niet, een zaak kan niet koken, kan het niet. Hebben ze wel een keer geprobeerd hè? in Oslo, om een zaag te laten koken, serieus waar. Hebben ze van huis afgehuurd, keuken voor mijn camera's hangen. En dan uh, die, die, die, die keuken vol met eten zwaar, zagen wij geflikkerd. Ja, kwestie van wachten, hè? Ja, ik dacht dat ik. Oh nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar dat kon de zaak niet. En toen zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei. Op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem, en, en hij vroeg steeds. Hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Eigenlijk, ik was, ik was een jaar of vijf, zo, <lacht> En Ik kom bij hem. En hij pakt mijn hand vast, zo. En hij keek me aan, zo, zo door, door die staar heen, zeg maar. En, en hij pakte mijn hand vast en toen zei hij, en dat zal ik nooit vergeten. Dat waren zijn laatste woorden. Toen zei hij... Oh, oh menneke, als je alle verschillen tussen mensen en zagen <lacht> op zou moeten schrijven, oh, oh, oh, dat is niet te doen. Dat vond ik zo mooi. Dat was zo helder, dat was zo waar, want het is waar, het is onzin om alle verschillen tussen mensen zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel, heel, veel werk is, en aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Maar ja, als ik tegen heel veel mensen over dit soort dingen begin, hebben ze allemaal zoiets van... ...oh, daar heb ik ook nog nooit over nagedacht, dat soort dingen. Nee, daar ben ik nooit meer benen. Ja hoor, wat krijg je dan? garage is vol met zagen, auto's midden in de en rechts in de straat, verkeer En staat, er staat een video op een voetbalwedstrijd waarin onder kijkt. Als je het zo wil, moet je het doen. Maar kom er niet met mij af zeiken, alsjeblieft. Ik leg het eruit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Denk je dat ik dat voor mezelf doe? Denk je dat echt? Weet je waarom ik dat doe? Omdat ik van mensen hou. Ja, ja, ja. En graag ziet dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land, waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou is toch goed? Dan we het er niet moeilijk over te doen. Dan kunnen we kunnen het er gewoon over hebben. Dan kunnen we... Ik bedoel, uh, wat, is nou, uh, wat is nou het probleem? <tie> ja, wat is er nou? Ja, Kunnen we het daar nou over hebben of niet? Nee, nee, dan moeten we allemaal stiekem en... Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <tie> Flikker te god van om een eind op, man. Als je een plaatje hebt voor de zaal zaadje hebt gekomen, laat zelf goed niet mee, of niet? He? He? He? He? He? Ik, plaatje, ik was een plaatje even voor de voor gekomen, hoor. Want ik had, ik had mezelf in één keer een plaatje aangestoken en dan zei hij van mij van... Uh, nou, uh, als ja, ik alleen een plaatje heb gestoken, zal hij wel duidelijk zijn. Ja. Ik zei, ja, dat is goed, ja. Maar als een plaatje voor mij heeft gestoken, zal hij wel duidelijk voor de zin hebben gekomen voor mezelf. niet? Hé, hey, is een plaatje even voor komen zaadje wel? dacht wel. En de tweede hebben mezelf zelf als man. Maar ik kan die fase plaats niet even hè? Want ik had die plaats niet even lang dus, uh, Maar hij, hij was nu van, oh, ik kan de plaats lopen, dat is gewoon voor mezelf. Nou, zelf plaatsen voor ik kan. dan heb ik al veel steen hebben. Ik was de plaats zelf ook wel. duidelijk wel een gewand. En ik die steen ook niet uit de want ik hoorde niet steen. Ik had duidelijk alle, je wat? om, nee, ik had de plaats uit, ik kan een maar tegen. Ik dan Zeg ja, maar dat ik ze zelf ook geleerd, ik dacht, ja, En, ja, hey, ja, la, la, la, la, la, la, la, <laughs> En uh, ik plaatste zo niet, ik de er is flauws e dus ik kwam naartoe. Ik zei, oh, nee, nee, ik had die zelf de plaats om, duidelijk. En ik zeg, is die uh, Ik zeg, is een, oh, een e ja. maar, maar, beetje uh, ba van beetje een beetje ja, een beetje een beetje een ik, een beetje een beetje een er een beetje een beetje een beetje een ik een beetje een beetje een beetje een beetje En beetje een beetje een beetje een beetje een beetje De beetje een beetje een beetje een beetje een ze een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Moet jij dat ook, Wip? je dat ook leuke dingen van de mensen? Ja, wat ik zeg aan Hans, Hans Teeuwen, dat is weer een klasse apart. En ik was na drie minuten, uh, dan, uh, ja, dan, dan hoor ik allemaal... Buh, buh, buh. Daar versta ik er helemaal niks meer van. Maar waarschijnlijk omdat hij ook enigszins met een licht accent spreekt. Ja, komt hij ook uit... uit uh... Hans Teeuwen... Nee, denk je niet toch? Denk meer, uh, meer, meer naar Brabant of zo, Rotterdam of uh, Abu Dhabi? Als <laughs> een rolde Abu Dhabi in die driehoek, zeg maar. Hij, is wel, hij kan ontzettend grof zijn. hij ja, kan heel grof zijn. Ja. Ook uh, zeg maar dat hij iets had gehad met uh, koningin Beatrix. Ik weet, niet of hij dat stond, weet ik niet. Nee. Ik heb maar heel weinig conferenties van hem. Uh. Nou, dat, uh, die, die, uh, daar had hij dan uh, ja, uh, seks mee gehad en het werd ook. Ja. Uh, in Carré werd toen werd uitgezonden op televisie. Ik denk, hoe cool. Ja, als wij klaar, dat nou, doen, dan worden we aangeklaagd voor smaad of zo. Ja. Uh, maar als, uh, hij, kan, hij kan gewoon. <laughs> hij zegt ongeveer alles eigenlijk. Beatrix he? heeft er toen nog op gereageerd, geloof ik. Ja, die wou graag. Nee, die zei dan van nou, ze is al lang geleden. Nou. <laughs> Goed. Hé, hey, maar. Uh, ja. Ik. Uh, ik ga je verlaten, vriend, want ik heb hem om tien uur alweer een afspraak. Ja, sorry, uh, je hebt die, ka die kaart ingevuld. Uh, Stichting Gast aan tafel van Stichting Simavi en nou hier ben ik. Ik zou blijven. Ja, nee, maar goed, dat maakt niet uit. Dan heb je in ieder geval nog een uh, twintig minuten om bij te komen. Maar ik ben haat met al die knopjes en zo. Ja, nou weet je wat, dan neem ik gewoon al die knopjes mee, laat ik er twee zitten. Nou, dat moeten we kunnen, hè. Nou, ik ga het redden hoor. Ik ga het gewoon redden. Ik, Tuurlijk, ik, ik, je hebt me gewoon helemaal weer opgebeurd. En, en je, nou ja, dan kan ik het allemaal weer aan en, en dan gaat het allemaal weer lukken. Maar ik heb zometeen wel een probleem, denk ik. Want uh, nou, ik moest zometeen met die fatbike weer naar beneden toe. En een of andere uh, stoethaspel die heeft mij fatbike drie ingezaagd. Ach, Jezus, is het waar? Nee, het was niet Jezus. Nee, nee. nee. Want Jezus was een visser ja, en geen Timmerman. Ja, maar die deed ook Zijn niet veel. Zijn vader dat tegen, Speaker Jozef. Dat was een Timmerman. Ja, maar Jezus deed ook niet veel, hè? liep nee. over het water. En als je wat deed, dat was het een wonder, hè? He? Het was een wonder. En dat zei ze ook: Jezus liep op water, niet op benzine. Nee, goed. Want kwam, die, die pater die kwam op me af, maar ja. die ook was bij de boys. Kon, ja, ik uh, ken hem, ja. ja, ja kan ja, ja. ik je over Jezus vertellen? <laughs> en dan zeg ik: Jezus, wat heb je nou weer uitgesproken? <laughs> nou goed, uh, ik neem afscheid van jullie. Uh, ja. Ik, ik spreek jou over, uh, over uh, vrijdag, over een week weer. Nou, heel gezellig. He, want dan, uh, dan hebben we nog genoeg te vertellen over de KNRM en zo, en over uh, de hekjes en over uh, Marian uh, Marianne Rebel he, ook, ja. ook, nog erbij ja, het zit hier altijd vol met de bellen ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, we gaan uh, van een stukje uh, reggae genieten ja man Turn on the lights like it shine bright and listen to this Jamming. Rushing it up tonight mm -hmm. Oh, -oh. Reggae Night Pal, Winchester Cathedral. You're bringing me down. Here stood and you watched as my baby left town. A new Faldoville band, Westminster Cathedral. Ja, ik had niet laat om even mee te brullen luisteraars moet Per slotverrekening moeten de stemmanden een beetje los blijven En uh, die blijven ook los, speciaal voor mijn uh, maatje uh, Willem Bruis Die nu in de auto zit en uh, die, uh, ja, die moet uh, 500 kilometer rijden nu Want hij gaat naar Parijs, gaat hij. dat heb ik me net verteld uh, Daar gaat hij naar een, een welnis in Parijs maar je moet eerst nog even naar de canoclub club En die zit ook in Parijs. En dan gaat hij met de kano gaat hij terug via de Noordzee. En dan komt hij hier weer, weer aan. En, nou ja, hartstikke mooi natuurlijk. Maar ik weet dat hij ook, als het gaat om kanoën en om varen en boten... en vooral redden van mensen... dat hij ja, de, KNMI, de KNRM, sorry, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... een warm hart toedraagt en... Nou ja, dan kan je al raaien Willem, welk nummer ik voor je ga draaien. Stef, met Flirtje, natuurlijk. Als het, wat, wat als de storm komt? Nou, als de storm komt, dan moet jij gewoon rustig aan met je kanootje varen. Want dan, eh, we willen je nog een tijdje heel houden. Wim, voor jou.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 Maar weten Ik wil droog door de regen Voorkomen is beter Dan laten genezen Je moet me Het zou veel meer gedraaid moeten worden. Een prachtig nummer van Stef Bos samen met Fleurtje. Wat als de storm komt? Nou, als de storm komt, dan... Uh, je bent in de buurt van Zandvoort. En uh, ja, het gaat voor heel Nederland eigenlijk een beetje veilig. Want dan is er altijd de KNRM. Die trouwens in november van het jaar 200 jaar bestaan. En uh, die gaan het natuurlijk uh, fantastisch vieren. Maar dat doen ze eigenlijk het hele jaar met allerlei acties en, en, en dingen. Uh, en uh, Stef Bos, was een uh, van, van die uh, uh, zangers. En Fleurtje ook natuurlijk die... Uh, Deelname aan zo'n actie, en die hebben dit prachtige nummer opgenomen. ter ere van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Zo is het maar net, luisteraars. Dit is de Alan Parsons Project. Ze zijn niet aan het stemmen, hoor. Dat u niet denkt, ze zijn hun instrument aan het stemmen. Nee, nee. Fantastische band. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, een fantastisch project. Ik if I do, so heet verdomd Ik zou best wel naar zo'n live concert willen. Ik weet niet of ze nog, uh, nog live concerten geven. Die Ellen Parsons Project. Die Essential Ellen Parsons Project, moet ik dan zeggen. Zo is het album in ieder geval. En het is een verzamelalbum waar alle bekende nummers van, uh, van dat project uh, op staan. Heerlijk om na te luisteren. Uh, ik hou ervan luisteraars, maar ook van Tom Jones. En die heeft het over van mijn meisje. Die zegt, van, nou ja, she's a lady.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 Mijn dame, mijn dame. Nee hoor, ik ben vrij gezellig, luister, ja. echt vrij oh. Ik ben ook vrij hoor. Het moet. Je... Hou van gezelligheid. Ja, Tom Jones, wat een fenomenale stem heeft die man toch. Een, uh, in dat Amerikaanse programma van uh, geholosk, of, uh, America Got Talent. Ik wou bijna zeggen Hollands Got talent. Uh, Er zijn wel mensen die talent hebben gescoord in Amerika. Coldoliering bijvoorbeeld. Hè? Want die hebben natuurlijk uh, met Radar daar een gigantisch succes gehad. Uh, ik weet vanmorgen, luisteraars, en daar ga ik mee, mee afsluiten. Reed ik uh, uh, langs de kust en wat zie ik... Zag ik zie een pitney fietsen op een vetbike. Ik denk, nou, ik ga er met een fluitje uit vanmorgen. Ik heb echt een snikkende stem, die man. hè. Daar niet te veel doorheen kletsen, jongen. Ik neem afscheid van u, uh, luisteraars. Moet ik nog even formeel doen? Ik dank uh, Willem Ruis voor zijn komst naar het studio. Dat hij eventjes uh, het gevoel van de boys uh, bij me terugbracht vanmorgen. En ook bij hemzelf natuurlijk. We genieten altijd van radiomaken, luisteraars. En we zijn er natuurlijk over, uh, vrijdag over een week weer... met een nieuwe aflevering van de boys the back in town. Ik uh, neem afscheid van u. Duif uh, zaagde de week door. Uh, ik ben er uh, volgende week, dinsdag weer... met tussen app en flute, tussen 10 en 12 uur s'nachts... met mooie love ballads. De tweede helft van de week allemaal. Hoi hoi, doei. doei Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Tot zover het ritme van Dag. Via de kabel op 104.5